Cohen zegt dat in een interview in de Volkskrant. Alleen voor het behoud van de euro wil hij nog een uitzondering maken. De aankondiging komt op een moment dat de gedoogcoalitie moeilijke beslissingen zal moeten nemen over extra bezuinigingen. Hoeveel er extra bezuinigd moet worden is niet bekend. Maar er wordt gesproken over miljarden. Als VVD, CDA en PVV er niet uitkomen, dreigt een kabinetscrisis. De PVDA doet het op dit moment slecht in de opiniepeilingen. Cohen wijdt dat mede aan de steun die hij gaf aan het kabinet... bij de debatten over de euro en het pensioenakkoord. De eigenaar van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia... kan een enorme schadeclaim van de passagiers tegemoet zien. Een Italiaanse consumentenorganisatie... eist een vergoeding van minimaal 124.000 euro per passagier... heeft een woordvoerder tegen de BBC gezegd. De Costa Concordia had 4200 mensen aan boord. De claim kan daardoor dus oplopen tot zeker 500 miljoen euro. De Costa Concordia voer vorige week op een rots bij het Italiaanse eiland Giglio. Het schip liep vol water en sloeg om. Vermoedelijk zijn er 32 mensen omgekomen. De raeder schuift de schuld volledig op de kapitein. Die zou ook de bemanning te laat hebben gewaarschuwd dat het schip water maakte. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney denkt niet dat hij het vandaag redt... bij de voorverkiezingen in South Carolina. Als hij toch wint, is hij zo goed als zeker van de nominatie. Romney was een tijdlang favoriet in de streng christelijke staat... maar in de laatste peilingen heeft New Newt Gingrich een voorsprong. Ook in de landelijke peilingen verliest Romney aanhangers... maar daar staat hij nog wel bovenaan. Romney won de voorverkiezingen in New Hampshire. Aanvankelijk was hij ook uitgeroepen tot winnaar in Iowa... maar afgelopen avond heeft de Republikeinse partij vastgesteld... dat Rick Santorum daar heeft gewonnen. De uitslag in Iowa was onduidelijk... omdat Romney en Santorum ongeveer evenveel stemmen hadden gekregen. Gemeenten zijn tegen een taaleis voor mensen in de bijstand. Staatssecretaris De Krom wil in de wet vastleggen... dat mensen alleen een bijstandsuitkering krijgen als ze Nederlands spreken. De gemeenten zeggen dat zo'n wet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De VVD, de partij van De Krom, diende eerder een vergelijkbaar voorstel in. De partij wil voorkomen dat vooral Oost-Europese arbeiders... die in Nederland werken, de bijstand ingaan als ze zonder werk komen te zitten. De leden van het CDA praten vanmiddag op een congres in Maarsen over de toekomst van de partij. Aanleiding is een rapport over de koers voor de komende jaren. Nieuwe uitgangspunten wijken op belangrijke punten af van de afspraken met de VVD en de PVV. Zo wil de werkgroep de hypotheekrenteaftrek aanpassen... en pleit ze voor een mildere toon in het integratiedebat. Bergers proberen vanochtend opnieuw het vastgelopen vrachtschip bij Wijk aan Zee los te trekken. De eerste poging van de afgelopen nacht mislukte omdat de sleepkabel brak. Het Filipijnse schip ligt nu weer vast aan twee sleepboten. Die proberen eerst om de voorkant los te trekken... in de hoop dat de rest van het schip zal volgen. Ondertussen wordt er ballast verwijderd om het schip lichter te maken. Rond het middaguur is het hoogwater... wat de sleepoperatie makkelijker moet maken. Het vrachtschip ligt sinds gisternacht vast bij Wijk aan Zee. In de haven van Hans Weert bij Goes is gisteravond een jongen van 16 omgekomen. De leerling Matroos wilde van een binnenvaartschip afstappen... maar viel in het water... De schipper sprong hem achterna en kon de jongen boven water halen. Hij werd aan boord gehesen van een boot van Rijkswaterstaat. En daar werd geprobeerd de matroos te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schipper raakte onderkoeld en is door ambulancepersoneel behandeld. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval in Hans Weert. FC Twente gaat boetes voor het afsteken van vuurwerk in het stadion verhalen op de daders. De website van de club staat dat de KNVB en de UEFA vorig jaar voor ruim 100.000 euro aan boetes hebben opgelegd. Ze moest de club 50.000 euro betalen... omdat tijdens een uitwedstrijd tegen Odense in Denemarken... vuurwerk was afgestoken in het Twente-vak. FC Twente waarschuwt supporters dat het afsteken van vuurwerk... wordt bestraft met een stadionverbod van anderhalf jaar... en dat boetes voortaan op de dader worden verhaald. De tweede editie van The Voice of Holland is gewonnen... door de 19-jarige Iris Kroes. De zangeres uit Drachten maakte bij de audities indruk... doordat ze zichzelf begeleiden op een harp... Iris kreeg in de finale gisteravond 51 procent van de stemmen... net iets meer dan Chris Hoordijk. Eerder op de avond vielen de finalisten Paul Turner en Erwin Nijhoff al af. De winnaar van The Voice of Holland krijgt een platencontract en een auto. Vorig jaar won Ben Saunders de eerste editie van het populaire tv-programma. Dan het weer. Eerst bewolkt en regenachtig. Later vanuit het westen wat zon. Afgewisseld met stapelwolken en kans op een bui. Het wordt vanmiddag 9 graden komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld een bui. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het bijwerkingencentrum Lareb. Dat houdt bijwerkingen van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus...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 Een hele morgen. Het is zaterdag 21 januari. Mitt Romney krijgt het toch nog moeilijk bij de Republikeinse voorverkiezing. Reclasering heeft kritiek op zwaarde straffen. Maar eerst de voorzitter van het CDA. Rutte Peethoom. Goedemorgen mevrouw Peethoom. Goedemorgen meneer Verstouten. Wat was de mooiste reactie die u gisteren heeft gekregen? Nou, dat was van iemand die even bij het uitpakken van de rapporten stiekem uh, had, uh, had gelezen. Die zei van, ja, uh, wat ik lees, dat, is, uh, hè, dat gaat over het strategisch beraad, over onze toekomstvisie. Dat is, uh, dat is mijn CDA. En welke reactie zat er helemaal naast? Oh, um, uh, dat, uh, dat dit... Um het einde is van het kabinet uh, Rutte 1. Ja, want dat is natuurlijk de kritiek ook wel, hè, die je her en der ho hoort. Hè. Tussen droom en daad staan kabinetten in de weg. Nou, wetten in de weg en praktische bezwaren, geloof ik, als je gedicht leest. Ja, nee, ik, ik, <laughs> ik, ik, ik vertaal het naar kabinetten. <laughs> nou ja, kijk, het, het is heel, heel helder dat, uh, dat, dat wij bezig zijn met onze eigen koers... met de, de toekomst van, van, het, uh, van het tweede jaar. Daar zijn mensen geïnteresseerd in, dat willen ze weten. En daar zijn gisteren heel duidelijke lijnen uitgezet. Ja, en ondertussen staat uh, de handtekening onder het uh, regeerakkoord... die staat voor de, voor de volledige periode. Maar dat maakt het lastig, hè? Ik, niet alleen voor zeggen, politieke tegenstanders is het natuurlijk makkelijk scoren... op het moment dat het standpunt afwijkt van datgene wat nu is opgeschreven. Maar het maakt het gewoon ook lastig, denk ik, in de discussie. Nou, ik, kijk, dat je re uh, uh, regeringsverantwoordelijkheid neemt... is absoluut geen verbod op nadenken. Sterker nog, als je dat niet doet, is dat uh, het einde van je partij... Uh, en nog erger, het einde van je idealen. En ja, dat, uh, uh, uh, dat willen wij niet. Dus wij willen heel duidelijk neerzetten uh, de horizon. Waar willen wij naartoe? Wat is het CDA? Waar staan wij voor? Ja, nou ja, ook omdat het afwijkt van het vorige verkiezingsprogramma. Ja, als je het alleen al hebt over de hypotheekrente aftrekt, uh, De vorige lijsttrekker uh, had daar nog ongeveer een verbod op uitgevaardigd. Ja, maar uh, dat is nou het, uh, het voortschrijdend inzicht. De situatie van 2012 is een totaal andere dan die van 2010. De woningmarkt zit echt totaal op slot. Hè. Mensen kunnen helemaal geen huis kopen... of hebben hele hoge uh, lasten. Starters komen niet meer aan de bak. De huurdersmarkt is schreef, noem maar op. Dan moet je wat. Dat, dat is nou inderdaad uh, verantwoordelijkheid pakken. Dan zeggen wij van... Uh, uh, kijk dan kritisch naar alle instrumenten die je hebt. Het ideaal erachter is... Dat uh, wij willen dat mensen een huis kunnen kopen, dus gewoon echt goed kunnen wonen. Uh, ga daarna terugkijken welke instrumenten je daarvan nodig hebt, welke instrumenten misschien bot geworden zijn, uh, uh, uh, niet meer zo, zo werken ja. als je had bedoeld. En doe er dan wat aan. Ja. En dat is dus nog niet gezegd wat er gebeurt, want dat staat in het verkiezingsprogramma, maar dit is de richting die we op willen. Ja, nee, de richting is nu, uh, is nu opgeschreven. En daarbij plakt ook uh, u in een etiket, althans uh, de voorzitter van uh, de commissie die erover heeft nagedacht, uh, uh, plakt er een etiket op. En die zegt, ja, dit is eigenlijk het, het radicale midden. Dat vind ik zo'n geinig Begrip, want volgens mij hanteert bijvoorbeeld D66 dat ook. Ja, Alexander Pechtel kwam er geloof ik mee op 7 november. Dat was een week nadat uh, Aartjan de Geus het al op ons congres had uh, afgeuit. Maar ja, het is geen wedloop uh, Ge die het hebben had. Maar uh, uh, ja, voor ons is dit echt een, een, een, een uh, plaatsbepaling. Uh, wij vinden het midden. De plek waar mensen elkaar tegenkomen, dat is het belangrijkste uh, uh, draagvlak voor besluiten. Dat is ook de plek waar initiatieven ontstaan die, die daardoor draagvlak hebben. Van onderop heel essentieel voor het CDA. En uh, ja, in dat midden, daar is ook plaats voor de nuance. Ja. Weg uit de polarisatie, weg uit het zwart-wit-denken. Los niks op, zoek naar wat je bindt. Ja, ik, ik snap je... de analyse. De vraag is natuurlijk alleen of er uh, zowel leden zijn die daarmee akkoord gaan en kiezers. Nou, de leden, dat is echt heel mooi. Uh, uh, uh, we zaten met de presentatie van het rapport zo dicht mogelijk op ons congres... omdat we juist de leden uh, het, uh, het woord willen geven. Die beslissen de komende maanden over wat ze hiervan vinden. En dat uh, horen we op het congres van 2 juni, hè, het volgende CDA-congres. En de kiezers. Nou, we krijgen heel volop reacties. Ook uh, uh, mensen die zeggen van... Uh, mooi uh, om te zien uh, hè, dat het CDA inderdaad uh, zichzelf uh, is en uh, blijft... En uh, he, dat we van jullie horen inderdaad uh, waar jullie voor staan. Goed, nou, ik wens u succes met het congres uh, van vandaag. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Mooi, tot ziens meneer besloten. Dag mevrouw Pedro. Het kabinet legt het kritische advies van de Raad van State... over het wetsvoorstel minimumstraffen na zich neer. De Raad van State is niet overtuigd van de noodzaak... om bij recidive een minimumstraf op te leggen. Gaat een crimineel binnen tien jaar weer over de schreef... dan krijgt hij in de toekomst tenminste de helft van de maximumstraf. Premier Rutte. Wij vinden het belangrijk in deze samenleving dat mensen die zich niet aan de wet houden... en zeker mensen die ernstige misdrijven begaan, dat die zich realiseren dat dit land zich dan tegen je keert. Dat je dan zware straffen opgelegd krijgt, dat die straffen ook ten uitvoer uh, worden gebracht. Uh, dat dit een land is waarin we kiezen uh, voor het slachtoffer en niet voor de dader. We leven in een zeer vrij land, er mag je heel veel. Uh, dat is ook een goede zaak, maar de dingen die niet mogen, uh, die liggen ook duidelijk vast. En als je dan toch nog dingen doet die niet mogen, dan heb je een groot probleem. Het gaat overigens om zware misdrijven waarop een straf van minstens acht jaar staat. Chef van Genep is directeur van Reclassering Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Wat vindt u van de argumentatie van de premier? Uh, nou ja, kijk, het straffen heeft twee doelen in Nederland. Dat is enerzijds uh, vergelding uh, voor het slachtoffer. Een goede zaak, zeker bij ernstige delicten. Maar aan de andere kant heeft straffen ook een functie om te zorgen dat er geen nieuwe slachtoffers vallen door iets te doen met die dader. Kijk, en het jammer in al deze discussies is altijd dat er een soort tegenstelling gecreëerd wordt: je bent of voor de dader of je bent voor het slachtoffer. Het is, uh, het is evident dat uh, als er een ernstig delict gebeurt... dat er uh, ten opzichte van het slachtoffer vergelding plaatsvindt. Maar uh, je moet niet denken dat je met strenge straffen, uh, met harde straffen... dat je daarmee de residieven, zoals de Raad van State zegt, uh, afneemt. En dat is een illusie. Ja, maar toch zegt het kabinet van dat moet je wel doen. Vooral bij de zware misdrijven. We hebben het dus niet over, het lichtere vergrijpen... maar een straf van minstens acht jaar. Ah, kijk, waar het om gaat, reclassering in Nederland, is vanzelfsprekend ook... van dat als iemand een ernstig delict begeeft, dat hij uh, straf moet krijgen... en dat, uh, dat, uh, dat er genoegdoening naar het slachtoffer plaatsvindt. Waarbij de reclassering om gaat, is dat die mensen ooit vrijkomen... en dat je dan ook aan de rechter moet overlaten... welke straf het beste past om enerzijds vergeldingen te laten plaatsvinden... en anderzijds te zorgen dat die man niet meer opnieuw in de fout gaat. En het huidige strafrecht biedt daar alle mogelijkheden voor voor de rechter. U zegt eigenlijk, het kabinet bindt de rechterlijke macht zo op deze manier. Nou ja, kijk, je ziet een bepaalde ontwikkeling... het beperken van uh, werkstraffen en nu uh, het voorstel van minimumstraffen om de rechter in een bepaalde richting van repressie te duwen. Terwijl ik denk, als je kijkt naar de huidige mogelijkheden die de rechter heeft... kijk maar naar de ontwikkeling van de laatste jaren. Er wordt steeds strenger gestraft. Een rechter houdt rekening met vergelding. Maar een rechter houdt ook tegelijkertijd rekening mee met die andere functie van het strafrecht. Welke sanctie is op dit moment bij deze dader het beste... om te zorgen dat er geen nieuwe slachtoffers vallen. En die, die, die, dat evenwicht, dat ligt naar mijn idee in goede handen... binnen het huidige strafrecht bij de rechter. Ja. Maar eigenlijk weten we ook niet omgekeerd wat er gebeurt op het moment dat je zwaarde straf, zoals het voorstel nu boogt. Nou nee, wat we wel weten is dat bij lange gevangenisstraffen en zwaarde straffen uh, in ieder geval de recidieven niet afnemen. Dus dat er meer moet gebeuren dan alleen repressie. Ja, maar je kan ook zeggen van het is niet alleen de recidieven, maar het is ook gewoon, laten we zeggen, het, het, het, het schrikbeeld uh, wat je kan afschrikken om iets uh, verschrikkelijks te doen. Nee, vanzelfsprekend. En daar houdt de rechter ook tot degene rekening mee. Wat ik al zei, de laatste jaren zijn de straffen in Nederland al omhoog gegaan. Er wordt al steeds strenger gestraft. En dat schrikbeeld, dat zorgt er wel voor dat je recht doet aan het slachtoffer... waarmee dat delict gebeurd is. Maar het schrikbeeld heeft blijkbaar weinig effect op het, op het recidive in Nederland. Nou ja, de overvalcijfers van, van afgelopen week bijvoorbeeld... is bewijst uh, weer de tegenovergestelde. Die zijn namelijk ja, naar beneden nee, gegaan. Nee, ik, ik ben blij dat u dat voorbeeld noemt. Ik denk dat dat meer een voorbeeld is van uh, aan de voorkant goede opsporing, goede preventie, goed in zicht blijven, de burger waarschuwen, controle aan de voorkant. En ik denk dat dat niet zoveel te maken heeft, of dat weet ik wel zeker, met het feit dat er strenger gestraft is dat dat is afgenomen. Ja. Nou, Uw punt is duidelijk, meneer Van Gennep. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het is afgelopen nacht niet gelukt om het vastgelopen vrachtschip bij Wijk aan Zee vlot te trekken. Dat zo. Is de verkeersinformatie op de N233 Kesteren richting Venendaal? Is de weg nog steeds dicht in beide richtingen tussen Venendaal Centrum en de aansluiting met de A12? Is daar namelijk een ongeluk gebeurd? Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. En opeens leek de uitslag toch minder voorspelbaar dan gedacht. Dagenlang had de republikein Mitt Romney bovenaan gestaan in de peilingen in de staat South Carolina. Maar plotseling heeft de Amerikaanse presidentskandidaat concurrentie gekregen van Newt Gingrich. Deze vurige voormalige parlementsvoorzitter doet het onverwacht goed in het zuiden. Stembussen gaan over een paar uur open in South Carolina. En er zijn ook veel legerbasis gevestigd. En ook die militairen gaan in deze derde, belangrijke ronde van de voorverkiezingen hun stem uitbrengen. Hello, Help! Oh, Look at me. Sten, Same thing with platoon hall, you understand? Yes, Onberispelijke uniformen, strakke kopjes. Ze draaien allemaal tegelijk. IJs, sir. IJs, sir. Verse recruten, jonge mayoneers, samen met hun drill sergeant. En ze moeten hem steeds antwoorden. Ike. We maken marines hier. Dit is Paris Island. De beroemde mayoneersbasis. In South Carolina. De economie van South Carolina is sterk afhankelijk van het leger. 13 miljard dollar verdient South Carolina jaarlijks aan het leger. Plaatsje Beaufort, waar Paris Island in ligt, verdient er 1 miljard van. President Obama heeft 500 miljard dollar bezuinigingen aangekondigd... voor de komende 10 jaar. En dat houdt de mensen in Beaufort natuurlijk wel bezig. Burgemeester Keizerling van Beaufort. Paris Island, de Marine Corps training base, because it's one of van twee... is typisch niet iets dat wordt cut. We hebben hier Paris Island, een van de twee opleidingscentra voor de mariniers. De mariniers daar zal zwaar op bezuinigd worden, maar toch denk ik niet dat Paris Island dat het gesloten gaat worden. Marine recruiting, Het zal kleiner worden. Er komen minder recruten. en dus zullen er ieder weekend ook minder ouders komen naar, naar diploma-uitreikingen... Minder shoppers dus, minder mensen die komen overnachten. De republikeinen die hier nu campagne voeren in South Carolina... doen natuurlijk hard hun best om die military vote, die militaire stem, om die binnen te halen. We kunnen gewoon niet ons Departement van Defensbudget als we de hoop van de aarde blijven... en ik zal will om to zorgen sure dat Amerika militaire superioriteit. superiority. Koploper met Romney wil niet bezuinigen op het leger, zegt hij in South Carolina. Maar de veteranen in Beaufort ze zijn niet overtuigd. Ik was een Light Weapons infantry, George Busby. man of 6, 7 aan een lange bar. Dit is de Mvet, de Amerikaanse veteranenclub in, uh, in Beaufort. Welke presidentskandidaat is volgens u uh, zal het beste zorgen voor de veteranen? Uh, Newt, Newt Gingrich, ik hoop. Ik denk uh, Newt Gingrich, de voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Especially if he has a debate with Obama. He, he, is, he knows what's going on. Newt Gingrich, dat is gewoon een hele goede debater. Als hij tegenover Obama staat, dan redt hij het wel... Um, I'm Kathy Kilgore, and owner of Divine Shoes in downtown Beaufort. Modieus boetiekje in het centrum van Beaufort. Twee dames achter de kassa. In how far is het een concern voor de small businesses here? All these military cuts, which are now upcoming. It would have an effect on people who are civil service with the military here. Hier in onze zaak te komen niet zo heel veel militairen. Maar er werkt ook heel veel burgerpersoneel op de basis. En die komen hier wel. Dus we zullen er zeker last van hebben. In het algemeen, wat denkt u, is een democratische president... of een republikeinse president beter voor het leger? A Republican. Absoluut. Republican is beter. A Republican would be better for the military. En als jullie dan moeten kiezen, de twee kandidaten... ze liggen nu heel dicht bij elkaar. Mitt Romney en Newt Gingrich. Wat is dan jullie favoriet? I would say Newt Gingrich. Mitt Romney is een beetje te glossy voor mij. Mitt Romney, mij een beetje te gladjes. Volgens mij Gingrich heeft Gingrich toch een beter gevoel voor wat dit land nu op dit moment nodig heeft. Ik kom opeens heel veel fans van hem tegen deze dagen. Van de flamboyante voormalige Kamervoorzitter. Ja, en deze winkeleigenaar bewijst voor mij ook dat uh, Newt Gingrich deze race nog wel eens heel spannend zou kunnen maken. Een reportage was dat vanuit South Carolina, van onze correspondent Wessel de Jong. Vandaag dus die Republikeinse voorverkiezingen in deze Amerikaanse staat. Ook de tweede poging om het gestrande vrachtschip Estac Meden, voor de kust bij Wijk aan Zee los te trekken, is mislukt. Het schip was in de nacht van donderdag op vrijdag vertrokken uit de haven van Amsterdam en liep daarna vast op een zandbank bank, net voor de kust van Wijk aan Zee. Corradings van het bergingsbedrijf Zwitser legt uit waarom het vannacht niet lukte om het schip los te trekken. Nou, We zijn er uh, vannacht niet in geslaagd om de tweede sleepboot uh, vast te maken. Dat is inmiddels wel uh, in de afgelopen uren gelukt. Dus de situatie is wat dat betreft weer uh, verbeterd. We wilden ook uh, per se twee sleepers vast hebben. voordat we met uh, het vlottrekken gaan beginnen. Omdat we het schip niet willen verliezen weer van de lijn. Ja. Want, en en dat is niet gelukt? Is uh, de lijn geknapt of het is gewoon geluk? Ja, niet de lijnen van de tweede sleper, de Evelien Black. Uh, die uh, is geknapt. Dat is niet ongebruikelijk, dat kan gebeuren. De omstandigheden zijn niet uh, heel gunstig om hem vast te maken. Ook uh, met de stroming en uh, de weersomstandigheden. Maar nu zit uh, de Evelien Black zit vast. En ook onze Zwitser Marken, die uh, zit al uh, vanaf. Uh, gisteravond vast aan de s Meden. Dus de situatie is wat dat betreft wel weer uh, verbeterd. We zijn nu uh, aan het kijken hoe we het schip verder kunnen gaan ontballasten. De kabels zitten aan uh, de kop van, uh, van het schip. En we gaan als eerste proberen om uh, de kop wat naar hoger water uh, te krijgen. Ja En ontballasten, en, dat, is dat er water uit uh, die tank ja, gaat? Ja, ze heeft uh, wat extra ballast genomen om uh, juist ook... Uh, uh, in de afgelopen uh, zeg maar, uh, uren wat vaster te liggen... zodat ze niet verder de kant op kan. En die uh, ontballasting gaat nu uh, in de komende uren plaatsvinden. Ja, dan hoorden we een van de mensen op het strand zeggen... waarschijnlijk uh, gaat de kop inderdaad als eerste uh, ja. richting Zee. Dat klopt. Ja, u moet eigenlijk zien dat, die, uh, dat zij er weer af moet komen zoals ze er ook uh, zeg maar is opgekomen. Dus we gaan uh, alleen in de andere richting uiteraard gaan we weer proberen om uh, met hulp van de sleepers uh, uh, en de kracht die erop komt, uh, haar langzaam weer uh, van haar plek uh, naar diepe water te krijgen. En dan is het wachten natuurlijk ook op hoogwater. Ja, hoewel uh, we zullen gaan kijken hoe het schip zich houdt als het ook is ontballast. En als we haar al uh, voor het uh, hoogwater eraf kunnen krijgen, zullen we haar zeker niet laten liggen. Maar het uh, hogere water is altijd wel een, uh, een gunstige bijkomende factor. En wanneer is het precies hoogwater vandaag? Het wordt weer een, uh, zeg maar, rond de 20 uur wordt het hoogwater ook hoger water dan het vannacht is geweest. En uh, ook in de komende zeg maar, periode komen er wat, uh, wat meer, uh, zeg maar hogere waterstanden komen er weer. Uh, Zeg maar naar voren. Ja, dus u, u heeft ook nog meerdere mogelijkheden, zal ik maar zeggen. Als ja, het ja, het is, uh, ja, zoals wij dat noemen, work in progress. Dus uh, ja, we zijn voortdurend bezig om te kijken naar het, uh, het juiste moment. We moeten ook natuurlijk zorgen dat er geen verdere schade aan het schip gaat uh, plaatsvinden. Dus we zullen ook alleen maar op een verantwoorde manier vlot trekken. Hm. En niet uh, uh, zeg maar slepen om het slepen. Corradings van Zwitser, het bergingsbedrijf. Rond het middaguur, dus wellicht nieuws over dat schip. Amerikaanse zangeres. Etta James is gisteren overleden. Rhythm and blues, gospel, dat zong ze. Ze stierven van de gevolgen van leukemie. James begin, brak begin jaren 50 als tiener door. Zangeres won zes Grammy Awards en is opgenomen, opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Etta James, eigenlijk Jamesetta Hawkins, is 73 jaar geworden. Everything that I sing about, I, I, I pick all my songs. I don't want you to be no slave. Everything that I sing about is about something that I have experienced. It's never something that I don't know nothing about. in a jazz bag, you know, because it was cool to be a jazz, you know, I lived in San Francisco. Let me tell you now, I, gotta be, I gotta be all Everything about me seems to have to but I was doing songs that had something to do with life, you know, I'd rather be a blind girl. Hey, and I'd rather, oh I'd rather I'd rather be a blind girl, baby. I'm kind of like a person that comes out of the closet. <laughs> When I'm in front of people I am shy. But when that when that light hits and that music starts, oh. you know I <laughs> Een verlegen meisje, dus dieta James. Maar op het podium een beest. Gaan we tennissen. Australian Open in Melbourne. Mark Brasser volgt dat voor ons. Mark, de dames, waren er nog verrassingen? Waarom hoor ik helemaal niks? Omdat uh, ik waarschijnlijk heb je je koptelefoon op. Ik weet het niet waarom je niks hoort. Maar zal ik gewoon even verder praten, Mark? Hoor je me nu ondertussen wel? Want soms helpt het als ik gewoon even zelf aan het woord ben. En dan kan jij wat terugzeggen. De Australian Open, daar zouden we het namelijk over gaan hebben. Met Mark Brasser. Mark, hoor je mij ondertussen? Over. Nou, het is doodse stilte daar zo. Ik zie hier ook al alle mensen schudden van nee, nee, nee, nee, nee. Oh, ik hoor je nu. Mark? Hallo. Het zijn altijd van die domme gesprekken dat u denkt van... ja, wat zijn ze daar nou weer aan het prutsen daar zo uh, in die studio? Uh, soms gaat dat zo. Uh, daar kunnen wij ook niet altijd uh, iets aan doen. Dan is er gewoon eventjes iets uh, mis met, uh, met een lijn. En dan uh, gaan we een ander onderwerp doen. We gaan het namelijk even hebben over de Duitse president. Christian Wolff. Die ligt al een paar weken al onder uh, vuur. Hij zou namelijk voordeeltjes van vrienden hebben aangenomen... en journalisten hebben bedreigd die daarover wilden publiceren. Maar Wolff is ook de spreker op Bevrijdingsdag. 5 mei houdt hij de bevrijdingslezing in Breda. Hij ging dat allemaal voorbereiden gisteren in Berlijn. Hij ontving daarbij een groep Duitse en Nederlandse jongeren. In een café vlakbij het paleis van president Wolf. Jullie zijn net naar buiten eigenlijk na het gesprek. Melle Boeving en Marije van der Ploeg. Hoe was het in het paleis? Nou, het was eigenlijk best gezellig. We kwamen binnen in een grote hal... en er stonden al alle, alle koekjes klaar en de, en de drankjes. En we konden gewoon rustig rondkijken... En totdat haar ja, boendespresident, dat is de officiële titel, binnenkwam en uh, nou, op de, uh, ja, ging op de foto toen. Dus ook allemaal heel officieel en uh, eigenlijk begon, toen begon het gesprek over vrijheid. En hij had zelf wel duidelijk de regie in handen. Hij stelde ons juist vragen en over, over, over democratie en over, over de maatschappij en politiek en wat wij daarvan vonden. En... Wat wilde hij weten? hij was uh, wel geïnteresseerd of wij, hoe wij onszelf, als onze generatie, hoe wij onszelf zagen of wij dachten van, nou ja, wij uh, dat we, een, ons onrecht wordt aangedaan omdat wij met de, met de schulden zitten van, uh, van andere generaties en hij vroeg bijvoorbeeld ook of wij um, hoe het onze generatie was met politiek bewustzijn, of wij politiek geïnteresseerd waren, wat wij vonden van de politiek. Of, uh... De generatie van mijn vrienden nu in Duitsland... Die, zijn natuurlijk ook, die hebben daar ook niets meer mee te maken gehad in die zin. En dat heeft er helemaal niets meer mee te maken. Dat is, daarom is Bevrijdingsdag en ik ook vooral belangrijk. Dat is wel belangrijk, maar ik vind niet dat Duitsland... zich nu weer in die rol moet plaatsen van het spijt ons. Er is ook iets anders wat hem niet spijt, blijkbaar. Het schandaal rond zijn, zijn krediet en het feit dat hij probeert... Heeft bij een krant te voorkomen dat ze daarover zouden publiceren... Kon je daar iets over zeggen? Kon je daar iets over vragen? Um, ik denk, nou, eventueel was het misschien mogelijk geweest. Maar het was niet op zijn plaats. Um, natuurlijk brandde de vraag enorm op onze lippen om daar iets over te zeggen. Iedereen had het in zijn achterhoofd. Maar omdat. Ah, je had je van tevoren afgesproken om het niet te doen? Het was niet um, het onderwerp. Het ging over die vrijheid. En misschien vinden sommigen het jammer. En brandde de vraag op de lippen. En waren er invals of momenten dat je erop natuurlijk kon inspringen als het gaat over vrijheid? Nee, het, het, het werd gewoon niet, het werd niet gedaan. Bijdrage was dat van correspondent Wouter Meijer. Goed, uh, ja, de verbinding uh, met Melbourne komt niet tot stand. Ik weet wel ondertussen dat Bartoli bij de dames eruit ligt... en Djokovic is door en Moffi staat op het moment op de baan... en die heeft wat last van, uh, het lijkt een soort bovenbeen. U had dat allemaal nog van ons te goed... maar blijf gewoon luisteren naar deze zender, daar bent u altijd bij. Wat gaan we doen zo dadelijk op de zender? Natuurlijk, uh, Peter en Mieke bij de Tros Show... hebben het over een vrij internet, over Code en B. En de vraag van de dag is, wat levert 126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 Aanvankelijk werd Mitt Romney uitgeroepen als winnaar. Uitslag in Iowa was lang onduidelijk omdat Romney en Santorum ongeveer evenveel stemmen hadden gekregen. Vandaag zijn de voorverkiezingen in New Hampshire. Als Romney die wint, is hij zo goed als zeker van de nominatie voor de Republikeinen. Dat zijn ze, de halfpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. De regen trekt geleidelijk naar het oosten weg, maar vanuit het noordwesten volgen al snel losse buien. Tussen die buien door is er soms wat ruimte voor de zon... en er staat een stevige westenwind... die later vanmiddag en vanavond aan zee toeneemt tot hard... en op de wadden mogelijk tot stormachtig, windkracht 8. Koud is het niet met maxima rond een graad of 9. Vannacht blijft de kans op een enkele bui vooral in het noorden aanwezig... en bij veel wind wordt het niet kouder dan een graad of 4 in het oosten... en 6 aan zee. Morgen is het overwegend bewolkt... en vooral in de middag trekken een aantal buien over... Het blijft erbij flink doorwaaien en het wordt opnieuw een graad of negen. En ook na dit weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. En later in de week wordt de verwachting onzeker. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaaronline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Per pashouder bij inkopen boven 50 euro ex-BTB. Zondag 22 januari. Op is op. Macro. Partner voor Ondernemend Nederland. Uw jaaropgave van uw AOW-pensioenprinten? Login op mijnsvb.nl. Dit is Radio 1. news show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom in de Nieuwsshow. Wat gaan we doen? Om negen uur komt Koen Verbraak. Hij maakte een drieluik over Kees van Koten en Wim de Bie. Vanaf 5 februari op televisie, maar nu dus al bij ons. Daarna komt Minka Nijhuis. Ze is nog maar net terug uit Birma, waarvan alles aan het veranderen is. Hoofdinspecteur Henk Wesson strijdt al 16 jaar tegen mensenhandel en vrouwenhandel. Hij schreef er een boek over de fatale fuik. En het laatste onderwerp dat uur. Chemieconcern Bas F. trekt zich terug. Want Europa wil geen genetisch gemodificeerde aardappelen. Om tien uur komt Christine Hemmerrechts schrijfster. Ze schreef een boek naar aanleiding van haar verblijf op de hematologieafdelingen van de VU. En ze neemt het hoofd van de afdeling mee. Ingrid Hogevost bespreekt de boeken en... Als laatste tijd voor de poëzie. Ingmar Heitsen komt dichter te Utrecht, want woensdag is het gedichtedag. Zometeen aandacht voor hondenpoep... Ja, niet zo fris op de vroege ochtend, maar wel belangrijk. Ja, Kijk mij aan, als het <laughs> mijn schuld is. Nee, jij gaat nu over internetoorlog. Precies, appellen. want het wordt nu al de eerste internetoorlog genoemd. Donderdagavond begon het, de FBI haalde de site mega-upload.com uit de lucht... en van Amerika tot Nieuw-Zeeland werden er mensen opgepakt. Het auteursrecht moet namelijk beschermd worden. Maar tegen welke prijs? Europarlementariër Marietje Schaken zit sinds deze week een commissie voor. die onderzoek doet naar de internetvrijheid in Europa. En deze beschermster van het vrije web is bij ons aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u maakt zich uh, uh, de, de, de er druk over. In Nederland heb ik, geloof ik, ergens een bericht gezien. dat iemand, ik kom niet eens meer op de naam, maar dat is mijn fout. van GroenLinks er ook tegen geprotesteerd heeft. En dat was het ongeveer. Ja, we zien eigenlijk een heleboel verschillende bewegingen. Uh, we hebben het nu over mega upload, maar we hebben deze week natuurlijk ook een unieke dag meegemaakt... waarbij uh, Wikipedia uh, een dag op zwart ging uh, als protest tegen wetsvoorstellen in Amerika. Ja. En uh, je ziet echt een, een enorme strijd om het internet en met name over auteursrechten... En ik denk dat die strijd toch een achterhoedegevecht is. En dat we in plaats van het moeten proberen te handhaven zoals de wetten nu bestaan, moeten gaan kijken naar hervorming. Er zijn twee bewegingen. Uh, een hoop mensen, zeker die internet gebruiken, vinden uh, dat internet de grootst mogelijke vrijheid moet hebben omdat je anders de democratie enzovoort uh, belemmert. Het andere kant van het verhaal is dat we natuurlijk recht er natuurlijk rechthebbenden zijn voor auteursrechten, films, muziek enzovoort. Een industrie die hard geraakt is door uh, internet. En die op een of andere manier de zaak geregeld wil zien. Dus kortom, twee grote belangen rechtstreeks tegenover elkaar. Ja, absoluut. Maar laten we vooral niet vergeten hoeveel kansen die nieuwe technologie biedt. om juist publiek en maker van muziek en film dichter bij elkaar te brengen. En om die content, dus die, die dingen die we allemaal Inhoud. zo waarderen: hm? uh, kunst, muziek, uh, film. Goedkoper bij mensen terecht te laten komen. Ja, Maar die is mensen heel die dat maken, die zeggen: luister eens, als het niemand meer betaalt voor wat wij maken, ja, dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op. We kunnen niet alles gratis blijven doen. Nee, maar de, de omzetten. Uh, verhogen nog steeds. En uh, er gaan andere verdienmodellen uh, een rol spelen. Uh, er zijn wel succesvoorbeelden te noemen. Uh, en als je een groter publiek hebt, dan kan de prijs ook omlaag. Dus dan kun je weer meer omzetten. Het probleem is alleen, met name in Europa, als je kijkt naar auteursrechten, dat het handhavingssysteem en het organisatieniveau uh, heel erg verdeeld is. Elk land heeft een ander systeem. En daardoor is het heel moeilijk om een Europese iTunes of zo uh, uh, aan te bieden. Waardoor de prijzen nog steeds niet erg omlaag gaan. En waardoor het voor nieuwe bedrijfjes heel moeilijk is om te beginnen. En die nieuwe bedrijfjes zijn natuurlijk ook bang voor rechtszaken... zoals we uh, deze week hebben gezien met Mega Upload. Uh, want het kan ook zo zijn dat het voor de entertainment industrie, om het even breed te noemen, dus de mensen die die rechten uh, hebben, aantrekkelijk wordt om alleen al rechtszaken te voeren. Omdat dat die websites plat legt voor kortere of langere perioden, los van het uiteindelijke resultaat. Dus je moet heel erg kijken of het ja, oorspronkelijke doel van auteursrecht nog wel gediend is. Of dat we moeten kijken naar uh, een aanpassing aan de huidige tijd... met zoveel veranderingen door nieuwe technologieën. Twee weken terug was uh, internetdeskundige Dirk Poot bij ons te gast. Hij zei het volgende over internetvrijheid in de wereld. Luistert u even mee. Wat je nu ziet is dat er zowel in Europa als in Amerika als in Iran en China... dat delen van informatie, dat wordt, daar wordt heel erg de, de rem op gezet. In Iran gebeurt het onder invloed van het politieke regime. In Europa en in Amerika gebeurt het onder invloed van de entertainmentindustrie. Het zijn twee compleet identieke processen. Wat je eigenlijk zegt is... Uh... Je raakt ja, de vrijheid, de democratie en allerlei andere dingen... totaal kwijt als je hier aan toegeeft. Bent u dat met me eens? Ja, die zorg deel ik heel erg. Uh, het internet en de openheid daarvan biedt heel veel kansen. Uh, ik denk wel dat je uh, ja, de situatie in Iran... waar het een kwestie van leven en dood is... waar mensen worden opgespoord, uit hun huis worden gesleurd... gemarteld worden om wachtwoorden van social media-accounts uh, en e-mail-accounts. Dat je dat niet helemaal kan vergelijken met de hele discussie over auteursrecht. Maar wat wel zo is, is dat als je aan die fundering van een open internet gaat tornen... en dat is nu uh, toch wat er dreigt te gebeuren... dat dan het hek van de dam is. En dat er een, een uh, enorme glijdende schaal ontstaat... waarbij steeds meer... Ja, uitdagingen prikkels zijn om dat open internet te beperken. En er zijn een heleboel partijen, met name commerciële... die daar een belang bij hebben. Maar toch is het een vreemde paradox. Want uh, sites verdwijnen door onder meer die EU-wetgeving wet uit de lucht. Terwijl u nu onderzoek doet namens diezelfde Europese Unie... voor internetvrijheid. Hè, die ACTA, dat internationale ACTA-verdrag... Ja. daardoor heeft het kunnen gebeuren dat die site uit de lucht gehaald is. Dat die mega-upload, de ACTA, dat, dat ligt nog voor. Maar goed, dus de Europese Unie steunt dat ACTA-verdrag? Behulp... Dat moeten we nog zien. Het Europese nee, parlement okay. gaat daar nog over stemmen. En okay. uh, ik ben er zelf wel uh, heel kritisch over. En ik denk dat er ook een kans bestaat dat het Europese parlement... daar niet voor gaat zijn. Juist om de zorgen over een vrij en open internet. Maar ook nog om een heleboel andere uh, problemen waar hmm. ACTA uh, voor zorgt. Um, maar uh, ja... Het is nog niet, dat is nog niet helemaal uitgespeeld, uh, dat ACTA-verdrag. Okay. Uh, wat we juist zien deze week met mega-upload... is dat Amerikaanse wetgeving niet-Amerikaanse burgers... en ook niet-Amerikaanse sites in oorsprong kan raken. En dat is iets waar we ons in Europa natuurlijk zorgen over moeten maken. Wij kiezen geen Amerikaanse uh, volksvertegenwoordigers of mensen die, uh, die wetten maken. Maar die wetten hebben wel heel veel invloed op mensen in Europa... en de rest van de wereld. En dat is iets waar we grote zorgen over hebben. Maar wie is er nu aan zet? Want dat er iets geregeld moet worden met die copyrights, dat is duidelijk. Ja. Tegelijkertijd zijn die belangen van een vrij internet ook duidelijk. Wie is er nu aan zet om iets te gaan doen? We zijn allemaal aan zet. In Europa uh, ben ik heel veel bezig met de poging om auteursrecht te hervormen. En ook ervoor te zorgen dat er echt een Europese digitale markt komt. Want daar zitten nog veel te veel variëren Te vergelijken met in. wat iTunes op het ogenblik is. Of wat zulke soort diensten mogelijk zou maken. Maar het zou voor ons uh, natuurlijk ook heel goed zijn... als dat Europese diensten zijn. Want op dit moment gaat er vooral heel veel geld voor muziek en film naar Amerika. Terwijl we in Europa zoveel aanbod hebben van prachtige films, uh, muziek... Uh, andere uh, kunst en cultuur... die nu eigenlijk uh, ja, op slot zitten achter een verouderd auteursrechten systeem. Daar kunnen die publieken maar heel moeilijk bij komen. En diensten zoals iTunes in de Europese variant of een nieuwe, uh, innovatieve uh, dienst... die kunnen maar heel moeilijk een kans krijgen. Dus kortom, dan zit je bij het Europese parlement... Zit je wel aan het goede adres als je het moet regelen. Ja, absoluut. Ik denk dat het echt Europees geregeld moet worden. Dat internet gaat over allerlei grenzen heen. Het verbindt de hele wereld met elkaar. Zelfs als je in Nederland met een fantastische oplossing komt... dan is dat maar voor een heel klein gebiedje. Terwijl dat internet zo groot is. En ik vind ook dat Europa heel erg stevig bij de Verenigde Staten... moet aangeven dat wij... Uh, een onafhankelijke uh, entiteit zijn... en dat wij onze burgers willen beschermen tegen dit soort uh, ja, uh, rechtsgang... die zoveel uh, invloed heeft op mensen hier. Want dat zou betekenen, als je het auteursrechtelijk behoorlijk regelt... dan zou al dit soort aanbiedingen van films en muziek... op die andere sites inderdaad verboden worden. En als ze dat wel doen, worden ze uit de lucht gehaald. Dat gaat er meer om dat we een, uh, een breder, goedkoper legaal aanbod moeten ja. faciliteren. Op dit Waardoor moment... het illegale onmogelijk gemaakt wordt. Ja, denkt en u heel dat? onaantrekkelijk wordt. Want er zijn een heleboel mensen die willen heel graag uh, betalen. Alleen er zijn zien... ook een heleboel mensen die willen helemaal, heel graag niet betalen. Tuurlijk, dat is zo. Maar uh, op dit moment hebben we nog helemaal niet voldoende legaal aanbod. Mm. En zijn de prijzen nog relatief hoog. En is het ook heel moeilijk om toegang te krijgen tot bepaalde content. Er waren uh, lange tijd... Eigenlijk uh, modellen van distributie waarbij bijvoorbeeld films in allerlei fases van bioscoop naar dvd mm. naar betaalde televisie naar onbetaalde televisie gingen uh, en dat kon in een tijd dat je niet 24 uur per dag toegang had tot allerlei informatie maar het is veel minder aantrekkelijk om in Nederland naar een serie te kijken waarvan je de uitkomst al weet omdat daar op blogs over wordt geschreven omdat het uh, al bekend is wat er gaat gebeuren dus je moet ook als je content aanbiedt, nadenken over de tijd waarin we leven en uh, de kansen daarvan zien. En ik denk dat die entertainmentindustrie veel te lang de hakken in het zand heeft, uh, heeft gehouden en heeft gedacht, uh, we moeten vooral ons eigen verdienmodel beschermen in plaats van te denken hoe kunnen wij met het product wat we hebben die nieuwe technologie omarmen. Maar die hebben de afgelopen vijf jaar eigenlijk uh, gewoon al hun modellen geslacht zien worden, ja. toch? Uh, nou, dat valt... Nou voor Valt... de muziek, de CD's bijvoorbeeld gewoon verdwenen natuurlijk. Ja, maar muziek is niet verdwenen. Mensen luisteren nog steeds heel veel naar muziek. Uh, de, de omzetten van concerten uh, die gaan nog steeds uh, uh, heel goed. Er zijn ook mensen bekend geworden omdat ze uh, een liedje zongen en het op internet zetten en ineens ontdekt werden, terwijl ze anders misschien nooit uh, in de picture waren gekomen. Dus er zijn ook heel erg veel. Uh, ja, mooie ontwikkelingen Er komen uh, gewoon nieuwe kanalen buiten die giganten van de muziekindustrie om. Dat bedoelt u? Absoluut. En er gaan ook tussenpersonen uh, tussenuit vallen. Want ja, ook alleen al simpelweg het plastic... waarop de muziek gebrand moest worden, is gewoon niet meer nodig. Oh. Maar dat is ook goed. Het scheelt weer plastic. Het uh, scheelt kosten, distributie, opslag. Uh, je kunt eigenlijk muziek nu verdelen tegen ongeveer nul kosten. En dat wil niet zeggen dat de makers niet beloond moeten worden... Maar het feit dat die kosten zo laag zijn en dat het zo snel kan... en dat het wereldwijd kan, biedt weer allerlei kansen. Is het niet eigenlijk vreemd dat dit al jaren geleden... want die discussie is natuurlijk nooit veranderd. Al acht, negen jaar geleden was deze discussie precies zo zoals die nu is. Dat er eigenlijk in die tussentijd nooit wat aan gebeurd is. Ja, dat verbaast mij ook. Maar je, je ziet toch dat die verschillende belangen... nu eigenlijk tot een soort uitbarsting komen... Dus ik hoop dat uh, de mensen die kritiek hebben op het huidige systeem... ook onderdeel willen zijn van de oplossing. En dat we met z'n allen nu echt naar een hervorming gaan... waarbij dit soort strijd er niet meer hoeft te zijn. Want het is natuurlijk wel heel erg jammer... dat als we het hebben over muziek, film, dingen waar mensen blij van worden... Uh, dat het allemaal zo in de criminele sfeer zit... in, in een hele negatieve uh, confrontatie. Dus uh, ik denk dat het tijd is voor een constructieve uh, aanpak en... Uh, uh, ik hoop dat daar nu momentum voor is, zodat we niet over acht jaar nog steeds naar hetzelfde plaatje kijken. Want het is een achterhoedegevecht. daar ben ik van overtuigd. Dit soort handhaving, uh, zoals geprobeerd wordt, kost ook heel veel geld. Uh, en blijkt in de praktijk niet haalbaar, omdat de technologieën zich zo snel ontwikkelen, uh, dat er altijd weer uh, een alternatief gezocht wordt. Tot slot, waarom wordt zo'n mega-upload nou uh, uit de lucht gehaald? Terwijl ik volgens mij met uh, uh, enige moeite uh, er zo twintig kan noemen die exact hetzelfde doen. Ja, wat Amerika kan doen, is websites die eindigen op .com, .net... Uh, die in Amerika geregistreerd zijn, die kunnen ze heel makkelijk aanpakken. Uh, en het zal uh, van de openbaar aanklager afhangen of hij of zij er een zaak in ziet. Uh, en in dit geval is Mega Upload geregistreerd in de staat Virginia. Een heleboel andere online platforms en diensten zijn geregistreerd in de staat Californië. Dus het hangt er heel erg vanaf of een openbaar aanklager daar er een zaak in ziet. Uh, en dat is tegelijkertijd ook wel heel kwetsbaar. Want uh, wij hebben geen enkele invloed op wie daar de wetten maakt. Hoe die wetten eruit zien. Uh, en toch kunnen uh, mensen uh, zoals jij en ik hier in Europa daar ook uh, de gevolgen van voelen. En dat is dus de reden dat uh, als er een site verdwijnt, uh, dat die eigenlijk een dag later onder een andere naam weer in de lucht is... maar dan in Fiji of in Tonga uh, geregistreerd is. Dat kan inderdaad allemaal. Dus het is denk ik... Belangrijk dat we bij de kern van het auteursrecht, uh, vraagstuk blijven. Namelijk, hoe kunnen makers uh, verdienen voor wat ze maken? Maar hoe kunnen consumenten ook tegen een aantrekkelijke prijs... makkelijk thuis achter hun computer daar toegang toe hebben? En uh, dat moet een win-win kunnen zijn in plaats van zo'n uh, heftige strijd... om uh, gevangenisstraffen, uh, geldboetes en uh, uh, ook de inbreuk in fundamentele rechten, namelijk de hele tijd het kijken... naar wat mensen nou doen op dat internet. Nou, U heeft nog een hoop gesprekken te voeren de komende Zeker. tijd. Dat mogen duidelijk wezen. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Europarlementariër Marietje Schaken. Het ging dus over allerlei regelingen regelingen die onder druk staan door, uh, met de vrijheid van internet. Kijkt u voor meer informatie en alle uh, nou ja, buitengewoon ingewikkelde regelingen. Ik weet niet of er iemand is die het eigenlijk helemaal begrijpt. Kijkt u daarvoor op nieuwshow.nl Dank u wel. Afgelopen donderdag is in Nieuwegein het eerste nationaal symposium hondenbeleid georganiseerd. Hier werden allerlei facetten van het Nederlandse hondenbeleid kritisch tegen het licht gehouden. Uiteraard is op dit symposium ook de nodige tijd gespendeerd aan het probleem van de hondenpoep in ons land. Nog steeds een van de grootste ergernissen. Maar wist u dat hondenpoep, behalve vervelend en vies, ook nog eens gevaarlijk kan zijn? Daar gaan we over praten met Frans van Knapen. Hij is hoogleraar veterinaire volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht. En hij was dagvoorzitter van het symposium. Goedemorgen, meneer Van Knapen. Goedemorgen. Hoeveel uh, kilo poep uh, produceren honden in Nederland bij elkaar per jaar? Weet u dat? Ja, daar kun je naar nou gokken natuurlijk. Iets van 150.000 ton. Dat is. Uh... <lacht> Hoeveel voetbalvelden? <lacht> Niet dat het er iets nee, mee ik, te maken ik, heeft. Nou, ik maar als las je hier... dat in grote kliko stopt. <lacht> Je vult ze tot aan de rand. En als je zet ze dan in een jaar tijd allemaal achter elkaar... dan heb je een rij van Amsterdam naar Parijs. Ja, ik, ik las 126 miljoen kilo poep. Ja, vreselijk, hè, als je daar aan denkt. Maar goed, was het toch een leuk symposium afgelopen donderdag? Het was een buitengewoon succesvol symposium... omdat er heel veel gemeentes vertegenwoordigd waren... Ja. door medewerkers die uh, ja, zich allemaal wel afvragen... Of, of we dat in Nederland nou allemaal wat slim aanpakken. Nou, en elke en... gemeente doet dat op zijn eigen manier. Sommige gemeentes doen helemaal niks. En andere gemeenten zijn heel verstandig daarin. Dus dan kun je ook van elkaar leren. Ja. Uh, nou, dat was dus heel geanimeerd. Uh, wat voor al die mensen volslagen nieuw was. Bijna onbegrijpelijk. Maar het was voor al die mensen volslagen nieuw... dat je van hondenpop ook nog een keer ziek kunt worden. Ja. En dat is een argument wat ze eigenlijk liever misschien wel helemaal niet willen hanteren. Want als je er ziek van kunt worden, dan moet je er wat van. Wie was doen. daar achter gekomen? Nou, dat is uh, wetenschappelijk onderzoek van, ik denk wel, zo'n jaar of 15 tot twintig geleden. En dat is overal bekendgemaakt. We hebben luister, al eerder een symposia wat, gehad. Is wanneer dat, is, word je daar ziek van? Als je het opeet? Um, dat kan. Maar, ook, maar dat doen weinig mensen. Nee, maar goed. Ik bedoel, ik, wordt, wordt iedereen daar ziek van? Bedoel, wie wordt er dan ziek van? Nou, dat wil ik wel uitleggen. Uh, honden, en katten trouwens ook, die hebben spoelwormen. Honden worden er zelfs mee geboren. Dus alle pups die in Nederland verkocht worden, die hebben allemaal... Spoelwormen, Die koopt ze ook altijd met het etiket ontwormd, En dan denken nieuwe eigenaren dat ze er verder niks meer aan hoeven te doen. Want de hond is al ontwormd, Maar dat moet sowieso dat eerste jaar wel een keer of acht gebeuren. Omdat het hondje zich constant opnieuw infecteert. Dus daar, gaat het, daar begint het dan met helemaal mis te gaan. We begrijpen niet eens wat het over gaat. Uh, nou, als die spoelwormen volwassen zijn, leggen ze eitjes. Die zijn microscopisch klein. Dus die komen met de ontlasting mee naar buiten. Die mm -hmm. zie je niet. En die hebben enige tijd nodig om te rijpen, om infectieus te worden. Dus dat gebeurt in de buitenwereld, eigenlijk alleen maar in de zomer. In deze tijd van het jaar hoef je er niet zo druk over te maken. Uh, dat duurt dan een paar weken, dan is die rol al lang geen rol meer. Die is één geworden met de grond eromheen of het gras eromheen. Maar en, die wormen hebben feest? Die, die wormen hebben feest in de hond, maar daar hebben wij niks mee te maken. Het gaat om de eitjes in de grond, in de zandbakken, in de speeltjes. De reintjes, en, waar wij onze kinderen loslaten. Waar wij zelf recreëren. Waar we zelf tuinieren. Nou, noem maar wat op. Maar voor je van die eitjes dan? <coughs> Jawel. Als je die eitjes in je mond neemt, en dat kan, eh, iedereen denkt altijd dat, dat, dat kinderen zijn in zandbakken, dat kan. Die eten zelf zand, maar die steken vieze vingertjes in hun mond. Maar als ik zelf in de tuin werk en ik moet zo nodig een jackie draaien, dan ga ik niet eerst naar binnen uh, om mijn handen te wassen. Zie je wel dat het roken heel gevaarlijk is? Ja, precies. Ja. Uh, maar, maar Rietje schaken is het helemaal <laughs> te gruwel van deze verhalen. Je hebt het als je een vormge, koetje ja. bij de koffie krijgt als je in de tuin <laughs> wilt, ga je ook niet eerst naar binnen om je handen te wassen. En op die manier krijg je dat dus binnen? Ja, zo krijg je dat En dan, wat doet het dan? In je Uit één eitje komt één larfje uh, ergens. Uh, nadat het de maag gepasseerd is, dan wordt dat... U weet dus dat plastisch te brengen, ja. oké. Okay. <laughs> Jawel, want eerst moet je door het maag schuren, Want dan, dat eitje moet open natuurlijk ja. en dan komt dat larfje nee, nee. eruit. Nee, het is een... En dat is, het is een nijdig ding. Die gaat dwars door de darmwand gewoon je buik in. En dan gaat hij dwars door de lever en dan gaat hij daar dwars doorheen. En dan gaat hij naar de longen of naar de hersenen. Die krijgt bij je lichaam die komt in spieren terecht. Dat, is, uh, dat heet ook migrerende larven, zo heet het mm -hmm. hele ziektesymptomen. Als je er een paar hebt, nou, dan gebeurt er niet zoveel. Het blijft microscopisch klein. Maar als dat er een paar honderd zijn, dan kun je er heel erg ziek van worden. Nou, die paar honderd tegelijk betekent dat je dus heel veel naar binnen moet krijgen. Ja. Dat gebeurt niet zo heel vaak in Nederland. Ja. Maar ik maak me ook veel meer zorgen over die paar rondtrekkende laafjes... waar je dus niets van voelt, niets van merkt. Uh, maar die wel op rondtocht staan en die dat één of twee jaar lang volhouden. Dat weet je allemaal niet. Maar al die tijd wordt jouw immuunapparaat geprikkeld, overprikkeld zelfs... door iets wat, je, wat wij allemaal kennen, allergenen... als pollenkorrels of huisstofmijten of noem maar wat op. Die, die kennen we allemaal. Uh, maar dit zijn vergelijkbare uh, allergenen. Maar dan wel permanent. Hè? Als er een windje komt met veel pollenkorrels erin... dan worden we eens op de radio gewaarschuwd. Mm -hmm. Dan doe je de, het, de ramen dicht, je slikt je pil. Maar hier word je permanent... 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 2 jaar lang, blootgesteld aan allergenen. En daar gaat het om. Mensen die de aandacht hebben om allergisch te worden... en dat zijn er best veel in dit land, dat mm -hmm. weet je. Allergie is uh, een van de volksziektes. Die worden permanent geprikkeld om nog erger allergisch te worden... door deze rondtrekkende luiven. En dan, waar praat ik dan over? Niet over 10, niet over 100, nee, over honderdduizenden mensen... 10 tot 15 procent van de bevolking. Dus alarm op dat congres. U zegt, uh, 15 jaar weten we dat al lang in wetenschappelijke ja. ging. Die ambtenaren die met die honden iets moeten qua regelgeving, wisten dus kennelijk voor niks. Wat moet je dan gaan doen? Wat je moet doen is ervoor zorgen dat er een fatsoenlijk hondenbeleid komt. In die zin dat. Uh, en dat zou ik niet meer dan normaal vinden, want in de landen om ons heen gebeurt dat overal. Dat de hondeneigenaren de hondenpoep van hun eigen hond gewoon meenemen, oprijden. Maar het moet toch al nu met zo'n plastic zakje? Bij sommige gemeentes is dat geregeld. En die gaan dan vervolgens achter elke boom een ambtenaar zetten om te kijken of mensen dat wel doen. En, en volgens is dat... mij is er geen enkele gemeente die het überhaupt streng, nee. stringent controleert. Nee, maar dat kan niet. Het is natuurlijk onzin dat je achter elke hondeneigenaar een, een ambtenaar zet om te kijken of die doet wat we afgesproken hebben. Dus dat werkt helemaal niet. Dat moet je op een hele andere manier regelen. Wat dan? Hoe dan? Uh, je zou gebruik kunnen maken van een stuk sociale controle. Uh, dat is een hele vernuftig idee. Je zou, uh, ik erop wat, wat ik gezien heb de afgelopen weken, een geweldig idee, uh, een, een fluorescerend tasje om de halsband van de hond hangen. En daar staat op, mijn baas ruimt mijn poep op. <kijf> en in dat tasje zitten dan die hondenpoepzakjes. Z Ziet u het voor zich? Ja, ik zie dat helemaal voor me. Want iedereen kan dan zien dat... Jij als hondeneigenaar, daar kennelijk anders over denkt dan het gros, die zich er niks van aantrekt. Zodra we over een bepaald percentage heen zijn, kun jij je hond niet meer uitlaten zonder zo'n Ja, want waar het om gaat, natuurlijk, die hondenliefhebbers die lopen met hun hond, vaak loopt hij nog los. Die spreken elkaar, ben je ook zo helemaal flauw van dat gezeik met die handschoenen en dat je En dan die gemeente die ook dat, dat ding nog niet reinigt. Dat is het gesprek dat ze voeren. Totdat er iemand komt natuurlijk. Ja, mijn kind is hartstikke ziek geworden. En dat gebeurt dus kennelijk niet. Uh, dat gebeurt te weinig. Ja, en uh, eigenaren die denken dat de gemeente het op moet ruimen... omdat ze onderbelasting betalen... Ja. Ja. hebben niet goed begrepen hoe de wereld in elkaar zit. Maar goed, het is, het is een, een missie van u. hè? U bent er al heel lang mee bezig. Ja, we gebeurt daar kostelijk mee. Nee, maar goed, er, er wordt te weinig aan. Het zet, het zet nog geen zoden aan de dijk. U, u bent nog steeds een roepen in de woestijn? Nou, nee? zo zie ik het zelf niet. Je moet niet. dit gewoon okay. opgewekt blijven vertellen. Nee, ja. nee, maar het is nog steeds niet echt, echt, echt iets gebeurd. Um, ik denk als er ook in de medische wereld wat meer aandacht zou worden mm -hmm. besteed... aan de oorzaken van allergieën... in plaats van te roepen dat het komt omdat we in zo'n schone wereld leven... zouden ze moeten roepen dat het komt omdat we gewoon smeriger zijn... dan onze ouders en grootouders dat waren dan zouden we al heel anders gaan nadenken over het probleem hondenpoep. Zolang mensen nog hun hond mee naar bed nemen, 30% van de eigenaar doet dat. Meent u dat? Ja, dat meen ik. Dat is gewoon uit onderzoek ook gebleken. Dan ben je natuurlijk gewoon aan het vragen om geïnfecteerd te worden door je eigen hond. 30% gaat met zijn hond slapen onder de dekens? Dat weet ik niet, ik ben er niet bij. Goed, nou, het, wij hebben het in ieder geval weer eens even op de kaart gezet. Hartelijk eh, dank daarvoor, eh, Frans van eh, Knapen. En zometeen bij onze collega's van Tros in het bedrijf... wat ik nog even zeggen, is de gast de ontwikkelaar van hondenpoepzakjes. Bas Dekker. Ja, die, ja u lacht er nou om. Maar die verkoopt Prima. jaarlijks 12 miljoen van eh, die zakjes. Goed, en eh, ik hoop dat de mensen goed opgelet hebben. En eh, misschien moeten er gewoon minder honden komen. Nee, dat is niet nodig. Als je je hondenpoep opruimt of je hond regelmatig ontwormt, en dat moet een aantal ja. keren per jaar, dan kun je advies voor krijgen hoe, hoe vaak ja. dat moet, dan, dan kun je dit probleem gewoon zelf als hondeneigenaar oplossen. Je okay. hebt een verantwoordelijkheid als hondenbezitter. Oké, okay, hartelijk dank. Zometeen gaan we verder met Onverbraak over koten en de Wien. Telt deze eigenlijk mee bij de Nationale Tuinvogeltelling? Eh, uh, zeearend. Ja, die komt niet tegen je tuin, denk ik. Nee.